De politie in Culemborg heeft een man van 18 aangehouden omdat hij gisteravond de ruiten van een woning zou hebben ingegooid. Na het incident was het tot diep in de nacht onrustig in de wijk Terwijde. Op straat kwamen grote groepen jongeren bij elkaar en de politie besloot extra agenten in te zetten. Rond de jaarwisseling in 2010 waren er in de wijk Terwijde rellen tussen verschillende bevolkingsgroepen.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 In de randstad staat nog file op de A4, Den Haag Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Knop en Badhoeverdorp 7 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er weer vrij. De andere kant op bij Leidsendam 2 kilometer ook door een ongeluk. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 4 kilometer door een aanrijding. Verder is het nog druk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 9 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum eerst 3 kilometer voor knooppunt Lunette. Verderop bij Industrieterrein Avelingen ook 2. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen knooppunt Rijnsweert en Utrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dan nog wel aan een uh, Ajax meldt op de website dat het nog wel een aantal voorwaarden moet voldoen. Daarnaast moet uh, Silas nog een, aant, uh, nog een uh, medische keuring doorstaan. De Amsterdammers bedalen bedrag dat dankzij bonussen kan oplopen tot ongeveer 4 miljoen euro voor de doelman van NEC. Tweede Entertainment View, wat kan je verwachten? We gaan uh, rond half zeven popstar Henry bellen. Hij vertelt het wat er is gebeurd op showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. En dat gaat langzamerhand weer een beetje beginnen. Het tv-seizoen gaat weer... Uh,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 Rosé Royce en Best Love hoor je bij Entertainment For You. En het is er tijd voor de zomerhits van 2011 in verschillende landen. En we gaan beginnen met Duitsland. De, onze oostenburen hebben een uh, zanger, die heet Tim Bensko. En die heeft een hit gehad met Noor koers die wel retten. Het is een Duits liedje, maar wel met een, uh, een beetje een Spaans... Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu viel zu tun. Lass uns später weiter reden.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 I you. Nou, je hoort het wel. Dit is zo'n commerciële plaat. En in Spanje in de zomer doen die het natuurlijk ook goed. Luis Lopez, Juan Magan en Barbara Munoz, Not the one. Dan gaan we naar Afrika, Oeganda. Om, uh, om duidelijk te zijn. En daar is José Chameleon, een redelijk bekende zanger. Misschien wel de bekende zanger in Oeganda. En hij heeft een hit gehad met Papa Zidi, En dat liedje heet Daniela. Baby, you look fine. I want to, Maar ze pakken, dit is een manier van de vinger. En kutuka kongo kan de chinoma. Hoe is de Vicamovian? China is soms een saga. We gaan de chan van Roma van Oldanera.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 I'll no promise I'll keep Cause what kind of guy would I be If I was to leave inside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 En door hersenbeschadiging zijn diverse functies van haar uitgevallen. Is zij is uh, hulpbehoevend? En daar gaat het nu maar over. Grote hit geweest in Zweden. Het is wel een Amerikaan, de Chris Medina. En het liedje heet What Are Words. Oké, okay, zometeen. Emery komt eraan. En Popster Henry wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. Nu eerst Jonathan. feeling, feeling, I've been feeling, I've been a feeling like you me around. I've been hurt, I've been hurt.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 Met een half zet van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Het show nieuws met popstar Henry. Oh, wat ik dacht, een gaat het? Het show nieuws met popstar Henry. Goedemiddag Henry. Ja, ja, Goedenavond, avond. Goede avond, klopt. Het is uh, ja, ja. half zeven geweest. <laughs> ja, exact. Ja, in ieder geval, uh, iedereen, goedenavond natuurlijk. die uh, lekker zitten luisteren uh, naar de radio hier in Zandpoort. Um, hoe is het weer bij jullie, jongens? Uh, ja, gaat goed bij ons? Ja, ja. een beetje. Sorry?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 Ja, zeker weten. Hoe is het bij nou, jullie dan? Nou, hier doet hetzelfde als ja, bij jullie, denk ik, ja. Oké. Okay. Schijnt, uh, lekker windje, ja. Dus, uh, oh. niks te klagen op dit moment. Top. Ja, ik heb natuurlijk wel wat nieuws voor jullie uh, bij elkaar uh, gevonden. En ik moet zeggen dat het toe wel een beetje tegenvalt. Want het zou zich allemaal een beetje rustig, geloof ik, hè. De, ja. de, de, de figuren en de pop, uh, pop scene. Ja, is dat zo? Ja, best wel, ja. Ik vind het wel normaal. Oké. Okay. Er meer schandaaltjes, maar ja. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. En in ieder geval ik heb in ieder geval gehoord dat uh, Hugo Borst, ik ken waarschijnlijk misschien nog wel, hè.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 Goed, ja, dan heb ik natuurlijk het verhaal gehoord van, het verhaal verlezen van Rob Holland... ...die uh, ja. uit het gebouw van de Bimmer Stemra is verwijderd door de politie. Ja. En, uh, ja, het is een fies verhaal allemaal. Ik heb Rob persoonlijk en... Uh, Oké. Okay. zal ook best wel wat aan de hand zijn. dat geloof ik direct, want... Uh, ...ik weet nog dat uh, toen die tijd met hij met Willem van Kooten uh, een lang uh, een conflict had erover. Ja.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 Ja, dit, is, dit is natuurlijk een, een, een big business, weet je wel, en dat die jongens op een gegeven moment onraagenaars zijn, dat geloof ik direct, ja. Ja, maar zou je kunnen uitleggen wat het nu het conflict is tussen Buma Stemra en, en Bolland? Nou, wat eigenlijk het probleem is, uh, is dat we uh, hebben verkoten ja. uh, de rechten van uh, de songs van Rob van Bolland... Ja... Uh, ...geëxporteerd hebben in het buitenland... ...waardoor uh, zijn inkomsten zijn misgelopen. Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat is eigenlijk het hele probleem. Ja. En, uh, ja, en dat die jongen daar zegt... ...nou, daar heb ik recht op zijn geld... Ja, ...dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, logisch natuurlijk. Ja, je weet hoe het in Nederland gaat hier... Uh, ...dat je op een gegeven recht krijgt... ...waar je op hebt. Ja. Uh, ben, je, ben je jaren verder... ...en iedereen lag zeggen... ...helemaal een breuk... ...maar je, je zit wel uh, met de gebakken peren, zo zogezegd. Ja, of? ja, ja. En daar hebben ze natuurlijk exact wel gelijk in. En, uh, ik ken Rob, dus dat hij is totaal niet agressief. Uh, dus wat dat betreft vind ik het allemaal een beetje over dan. ook wat de politie doet. Oké. Okay. Maar goed, we zullen het op de voet blijven volgen, natuurlijk, hè? Ja. Nou, wat wie, wie wel uh, lastig is, is Chris Brown. Die rapper ken je waarschijnlijk wel, hè? Ja, ja, ja, Chris Brown, yeah. ja. Ja, dat is de ex van uh, Rihanna. Yeah. Twee, twee jaar geleden heeft hij jaar nog in elkaar gemerkt, Maar hij is natuurlijk ja, van huis. En uh, waar hij momenteel gewoond heeft hij ook om elkaar gekeken om 15.000 dollar aan verkeerboetes te verzamelen. Zo. Dus uh, en hij, zei, ja, hij was dus pas een paar dagen of een paar maanden in West-Hollywood. Ja. Ja, en uh, de buren die zijn, zijn helemaal, heel, hebben er helemaal met hem gehad. Dus uh, en hij had nog een proeftijd. Oh ja. Dus hij heeft nou in ieder geval buurruzie weer lekker ontketend daar. En uh, ja, hij, hij zet ze, ik dus een nee waar hij zelf zin in heeft. Hij doet het gewoon wat hij zelf zin in heeft. Ja, je ziet er wel, er zijn op een gegeven moment toch mensen die uh, de beelden van het uh, bekend zijn niet kunnen dragen. Nee, want het is niet de eerste keer dat er nieuws is over hem, in negatieve nee, nee. zin. Dus, ja, uh, ja. Ja, goed. En dan hebben we ook nog een tijgertje natuurlijk hier in Nederland. Uh, die ken je natuurlijk ook nog wel. Van OO Tirol. Ja ja precies ja oh. dat jij nog lief hebben. Ja, die zit nog tot 8 september achter slot van Gendel, want eh. Uh, Ze dus was uh, donderdag eens een keertje betrapt door de politie in de supermarkt in Den Haag. Alweer. Ja, dit is ongelooflijk, het is een never-ending story van, uh, van tijgertje uh, uh, Ze deed uh, boodschappen in de supermarkt uit, de waarde van 55 euro. En die probeerde ze op een gegeven moment op een niet de juiste manier mee, mee te nemen. Oh, het is, hoeveel, hoe vaak is het al gebeurd? Al vijf keer volgens mij? Ja, de afgelopen half jaar is het al vijf keer gebeurd. Jeetje. Dus uh, ja, het doet verdomd goed. <strains> Ja goed, en dan hebben we natuurlijk, eh, als je kijkt naar uh, een andere ster, uh, ja Rihanna. Ja. Op, op Zuidtrip met haar vriendinnen. En die hebben zich een week volgegoten met alcohol op een uh, cruise trip, op grote jacht. Ja. Uh, voor de kust van Saint -Tropez. de Saint-Tropez. Uh, ja, die hebben er, ja, elke dag zo'n beetje aan 3000 euro uitgegeven aan champagne. Jeetje. Maaltijden. Um, uh, ja, dat gaat gewoon los. Weet je op een gegeven van je, ja, hoe meer dat je hebt, hoe gekker dat je ook gaat doen, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, ik denk dat er, als we kijken naar Amy Winehouse, wat er van gekomen is, ik denk dat Rihanna langzamerhand ook aan het solliciteren is naar zo'n uh, situatie. Ja, nou ja, wie weet. Ze is, uh, ze is ja, goed ja. bezig. Ja, nou, ze is inderdaad echt goed bezig. Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk weer uh, uh, Hans Capellum. Ik ja. heb helaas gisteren niet kunnen zien. Oké. Okay. Ik heb jullie het gezien hebben. Nee, en, nee, nee, ik zat in de arena. Ja, je hebt een hele mooie voetbalwedstrijd. <laughs> ja. Ja, 4-1, hè? Dus uh, het, het, was, het was mooi om naar te kijken. Het was, uh, nou ja, ik vond de eerste helft tegenvallen, maar de tweede helft, ja, ging het wel. Ajax speelde na die 1-0 wel, wel, wel sterk. Perfect, wel. Nou, heb ik heel ja, Hennis ook moeten missen? Ja, ik kijk altijd graag naar Ajax, dus. Uh, ja, ik weet het. Heb, heb ik het ook weer gemist? Hè? Nee. Maar goed, in ieder geval, gisteravond hebben ze naar, naar Holland want en hebben uh, bijna 1,9 miljoen mensen gekeken. So. En dat is heel erg, erg hoog. En we hebben het al een keer eerder in de uitzending over gehad. Dat je, ja, als je zo'n hoog kijkcijfer hebt, dan zal het anders dan niet veel te doen zijn geweest. En dat geloof ik natuurlijk wel zo. Dat is twee vakantie. Ja, en uh, natuurlijk ja. Gordon, hè? Want die heeft daarnaast een ja. nieuw programma gehad. Ja, exact. Ho harder yes, Than yeah. My Daughter. Harder Than My Daughter, ja. Ja, precies. Um, uh, dat gaat eigenlijk over uh, dochters die schoon genoeg hebben van het vaak ordinaire gedrag van hun moeder. Ja, en ja, dan samen met uh, studiester Mike de Boer uh, ja, zorgen ze ervoor dat de moeder zich een beetje gaat, kleed, gaat kleden naar, de, ja, hoe, hoe, naar, naar de, de, de leeftijd. Ja, naar de leeftijd. Ja, ik weet niet hoe lang je zoiets vol kunt houden. Ik heb, ik heb het eerlijk gezegd ook nog niet gezien, maar... Uh... Nou ja, ik heb een stuk van gezien. Je moet het wel even ja. terugkijken. Het is wel heel erg leuk om te, om te, om te zien. Er, maar... er zullen weer best wel hilarische dingen in voorkomen. Ik kan uh, je me helemaal voorstellen. Ja, zeker. 1,3 uh, miljoen kijkers. 1,3 miljoen kijkers weer en ook hebben we toch best wel hoog hoor. Dat is heel hoog ja ja ik ken eigenlijk nog een slecht weer van de mensen de televisie kijken hebben het helemaal zit ja ja ja ja zeker lekker lekker een barbecueetje of wat dan ook maar ja jongens ik, ik heb gisteravond willen barbecuen, barbecueën maar ik kan er gewoon niet van alles is nog nat met de tuin zet ik daar achter heb staan ja het is nog nat, dus, uh, en uh, ja om te zeggen van ik blijf van nu op elf twaalf lekker buiten zitten en uh, ja het is gewoon te koud ervoor. Ja, ja, ja. maar ja helaas we, we, ik ga vanavond maar ga ik uh, voor duur ook lekker ook lekker ah zeker weten dus okay, jij ja. moet een beetje keten bezig zijn natuurlijk. Hè? Ja, je moet toch wat doen, hè? Je moet toch een beetje met die handjes in de weer... Uh, of het nou bij het barbecue is, dat maakt niet uit. Nee, precies. Dat zo. kan ook. En, uh, we maken allemaal van het beste van. Helemaal, Helemaal top. Ja, dat is altijd goed. Ja, goed jongens. En het laatste is wat ik heb gehoord is dat James Blunt uh, naar de meiden komt gaat en de, ver de voorverkoop is al begonnen. Oké. Okay. Um, uh, ja, James Grunt en uh, Mike Hicknell, dat is de voormalige liedzanger van Symphony of Red. Ja. Yeah. Die komen dus alle twee naar de uh, Brams. Dus uh, als mensen zich een uh, kaartje willen kopen, kunnen ze dit nog doen. Want uh, de voorverkoop is begonnen. Oké, okay, oh te gek. Dus, uh, ja, het is dus, dus, dus, geloof ik 18 en 19 november in uh, Narooi in Rotterdam. Oh ja, yeah. oké. Okay. Dus ik heb ook gehoord dat uh, Angie Stone die uh, zouden naartoe gaan. Dus dat uh, wordt wel een... Uh, Inderdaad, uh, gemaleerd uh, gezelschap En zo. Wat, wat voor concert was dat? Of wordt dat? Uh, the Night of the Proms. Dat ken het wel, hè? Ik ken het niet. Ik ken het niet. Ken dat, niet dat, nee. wel. dat is inderdaad een heel groot... Uh, We zijn ook in Antwerpen wordt het ook gehouden trouwens. En daar in, in, die, in die grote koepel daar in, in, in Antwerpen. Ja. En, in, uh, en hier wordt het in Nederland het inderdaad uh, in Rotterdam gehouden, ja. Oké. Okay. Dus er komen heel veel artiesten. Uh, die zingen dan een half uurtje. En uh, onder van een van een groot orkest... En die hele hal is helemaal vol hoor. Daar gaat heel veel, kunnen veel mensen weer naar hooi gaan. En die opbrengst gaat naar het goed doel of zo? Ik heb geen idee. Dat oh, okay. wil ik niet zeggen. Dat, no, okay. wil ik zeggen. Nee, nee, nee. dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, het is elk jaar weer een uh, grote happening hoor. Okay. Niet, alleen, niet alleen Nederland, maar ook in België dus. Oké. Okay. Dus kijk maar eens op internet. Maak het de prompts. Tik maar eens in. Dan kom je er zelf van achter wat dat allemaal inhoudt. Ja, ik ga, ik ga zometeen even kijken. Hey, is goed, Rudy.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 Bekend van, de, van een aantal, aantal hits. Uh, eentje met Jason Mariss. Lucky volgens mij. En um, zij heeft op dat radiostation een liedje opgenomen. En dat is heel apart. We hebben namelijk de tekst van Break Even genomen. En het, gitaar, het gitaarmuziekje. De achtergrondmuziek van Fast Car. I'm still alive but I'm barely breathing.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 Even, even, no What am I supposed to do When the best part of me was always you And what am I supposed to say When I'm all choked up And you're okay I'm falling to pieces Ik zal hem volgende week helemaal gaan draaien Cobby, Kayé en Break Even Met het gitaariefje van Fast Car En zo eindigen we deze editie van